Goedenavond, ik ben Hanneke van Zesse. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nog altijd verschuilen zich 100.000 mensen in de zwaar beschadigde stad Mariupol in Oekraïne. Vandaag zijn er 79 mensen weggekomen met bussen. Eerder lukte dat niet omdat er nog beschietingen waren. Na wekenlange zware gevechten heeft Rusland gezegd... dat ze de strategisch gelegen havenstad in handen hebben. Poetins geduld is op, zegt correspondent Iris de Graaf. De situatie in Mariupol is niet veranderd. Er is inderdaad niet een militaire overwinning bijvoorbeeld vandaag geweest. Maar dat lijkt Poetin niet uit te maken. Hij heeft vandaag besloten dit is een overwinning En kennelijk duurt het hem allemaal te lang. Hij wil door. Ook is het een boodschap aan zijn eigen bevolking, lijkt het, om een beeld te schetsen dat die zogenaamde militaire operatie succesvol is en dat alles volgens plan verloopt. Rapper A$AP Rocky is weer op vrije voeten na het betalen van een borgsom van ruim een half miljoen euro. Gisteren werd hij opgepakt in Los Angeles vanwege een schietpartij vorig jaar. Hij zou na een ruzie een man hebben beschoten. Zo'n borgsom zorgt ervoor dat de verdachte niet vlucht. Als de rapper zich aan de afspraken houdt en voor de rechter verschijnt, krijgt hij het geld terug. En er staat een bijzondere vacature open in Eindhoven. Ze zijn daar op zoek naar een nieuwe burgemeester. En de gemeente nodigt nadrukkelijk vrouwen uit om te solliciteren. Het zou dan voor het eerst zijn dat de stad een vrouw als burgemeester zou krijgen. Van alle burgemeesters in Nederland is er nu zo'n 30% vrouw. En uitval of soms helemaal om vak schrappen zijn de gevolgen van een lerarentekort. En dat tekort wordt steeds groter. Blijkt uit een enquête van NOS Stories. Vooral wiskundedocenten zijn lastig te vinden. En dus staat Ingrid als stagiair alleen voor de klas. En daar moest zij, maar ook de leerlingen aan wennen. In het begin ging dat heel erg goed, maar die hadden ook door dat ik eigenlijk onzeker aan het worden was. Dus die gingen dan uh, uittesten. En toen heb ik, uh, nou, ik zie het zelf als fouten, maar ik denk als je aan het leren bent dat het natuurlijk nooit echt fouten zijn. Maar ik heb toen dingen gedaan die ik uh, niet per se nu zou doen. De komende vijf jaar wordt er verwacht dat het tekort meer dan verdubbeld. En dan nog het weer. Vanavond eh, droog. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen een mix van zon en wat stapelwolken dan tussen de 13 en 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad heb je nog 20 minuten verdraging bij Almere stad. Deze ongeluk gebeurt te zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 V I um.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 I'm a housewife in Joel, Illinois. Adorned with glitters and smelling of cheap perfume. It read, dear Rose, happy birthday, I still miss your voice. And you're still with William, I presume.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 Er zit ook een hele goede clip bij die de song behoorlijk goed versterkte in dat opzicht. Ja, ja. ja. dit heb ik uh, gedeeltelijk zelf opgenomen, uh, hier in Groningen ja. en mijn zoon heeft er uh, in Amsterdam uh, dingen opgenomen. Ja. En uh, ja, ik had uh, op een gegeven moment uh, de camera achter op mijn fiets geplakt. Ja. <laughs>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 En ze was een groot fan van Steve Jobs. En ja. liep ook in uh, van die zwarte coltruien rond. Iets zegt mij nu iets uh, daar, daar wat van. Ja, het en, eh, en begint met een klein lampje ergens te branden. Ik heb er iets over gelezen. Dat, yeah. wat, ja, ja, maar die rechtszaak hij loopt nog steeds. Ja. ja. al zeven of acht jaar bezig. Ja, ja. Uh, de daagt weer wat bij mij. Yeah. Maar ik heb uh, sinds het uh, verhaal uh, met, uh, met de oorlog...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 Zie je, er staat alleen ja, dat maar, maar WOR en, dat, uh, en de rest ja, ja. van de titel kan hij kan niet aan, omdat uh, uh, ja, de, de, de, de karaktertjes uh, de, de, van het veld zie je het niet meer uh, aan kunnen. Maar goed, uh, maar try to get, our, uh, get my head around the world. Wat uh, gaat het ja. over? Nou, dat nummer hebben we geschreven in september 2020. En dat uh -huh. was dus na die zomer met allerlei gewelddelicten. Uh -huh. Waar iedereen uh, zomaar dood werd geschoten of neer werd gestoken. Ja.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 En die begeleiden de, de muzikant ook. Mm -hmm. Dat deden ze heel netjes. Dus, ja, uh, dus. dat is uh, allemaal heel erg goed, uh, goed gegaan. Goed ja. georganiseerd, zeker.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 Maar ik niet. Nee. Ik heb het op een andere manier gedaan. Maar nou, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Nee, maar uh, de mensen... Ja, ja ik bedoel... Uh, de, de liedjes zijn gewoon verhalen. Dus, uh, dus ja, ik vind, het, uh, <laughs> ik vind het geweldig. Maar goed, uh, dat ben ik dan.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 Stem This Storm. Okay. Ja. Dus dat is de, de nummer wat je net gespeeld hebt. Dat is de titelsong. Ja. Dankjewel. Dat was Jasper Schalax. Wij gaan weer even terug naar deze plaats. Want ja, in deze plaats is er een nederhop. Namelijk Siggy en Dins. En nog een leuk toeval. Of eigenlijk ook niet. Die jongens die wonen schuin tegenover mij in de straat. En dit is een nieuwe single. Uitgebracht bij Top Notch. Het nummer dat heet Familie.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 In noemt een of naboogie. En ik kan ook die taal met die regel op mijn hoodie. En ik kan ook die taal comfortabel in mijn budget. A foto wat 12, ik net als boekje weer de hoodie. Of ik luister op pop, als ik ben opgefokt. En ik laat niet met me spelen, zet maat van op slot. En ze gaan het je niet geven wat ze zien, en lieve lok. Je ziet me drippen in de leden, ik zie mannen fake love. Voor je familie, je dat te zijn.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 Ik vertrouw echt bijna niemand, ik vertrouw niet eens mezelf Was nog op zoek naar mezelf, maar dit shit is hard to find Met ben onderweg is vanaf deel aan al my guy Jij toch zo aan nu wie we zijn Wie we zijn, maar je weet niks van mijn lijf af ah. Ik voel je pijn, maar als het blijft ook het je lijf af, dat. Want voor je family wil je daar te zijn En al die pijn moet er verdragen zijn Wie niet waagt, wie niet vindt, Wie niet breekt, die kan niets maken, zonder dagen in de wind Al die regenkoude dagen, kijk naar ieder van me ging Voelt mijn pijn in die tijd, maar het schijnt dat al die schijn bedriegt.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 Hier, uh, onderling wordt hier uh, leuk uh, gesproken over het, uh, het rijlen en zeilen van het huishouden van Marcus van Dam. Ik ga het uh, niet helemaal herhalen, maar soms uh, ja, is het eten buitenshuis... kan het uh, nog wel extra kostenverhogend gaan werken. Daar wil ik het uh, graag bij laten...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 Can you teach us how to love and care? Make us whole.